Vorige zondag hadden we het onder meer over een zo kleed. Een zijkleed, Een soort kazuifel of opperkleed. voorzien van kleine schouderstukken en vooraan van een grote zak. waarin wel 25 kilo graan kon worden meegedragen. Dat was dus een zo kleed. Het kleed werd om het middel met een snoer van achteren gekruist en van voren geknoopt. In die zak werd. Voor het weldukken van de oogst, is toch een uh, mooi detail, wat krabbeling van een gewijde kaas gestopt. Van Dalen citeert saaikleten en verrijst erbij naar zaizak, dat verklaard wordt als zak waaruit het zaaikoren gestrooid wordt. Nog even in verband met kazijfel, waarmee we begonnen zijn. Kazijfel is op zijn asses mannelijk, we spreken van ne kazijfel. In de algemene taal is dat vrouwelijk of ook wel onzerig. Het onderste buitendeel van de aanslag, namelijk het deel van de stijl waar tegen het venster in gesloten toestand steunt, wordt hier een snotneus genoemd. Op die aanslag van dubbele houten vensters werd een lat geslagen die wij een, makelei, een makelaar noemen. Het WNT citeert Snotneus als gewestelijk in Vlaanderen en dan nog uit een brugse bron. Maar klaar wordt door Van Dalen als gewestelijk gekarakteriseerd. Dan zitten we meteen weer bij een oud werkwoord, namelijk sperren. Dat sparren variant sperren is en dat wijd openzetten, vaneen doen gaan, openen betekent. De asnaar gebruikt graag de afleiding open sperren. Hij spijt zijn ogen open. Hij spert zijn ogen open. Dat sperren komt op zijn assen ook voor met een aantal vaste voorzetsels, onder meer met na, naar, naar en aan. Aan, die voorkomen in zogenoemde voornaamwoordelijke bijboden als ernaar en eraan. En van kinderen bijvoorbeeld die een bijna onweerstaanbare drang hebben naar iets, als snoep bijvoorbeeld of een uh, lieveringsgerecht, wordt hier gezegd ze zijn erna gespijt. Ze zijn er naar gespart of gesperd. En dat sperren wijst dus niet alleen op het wijd van doen gaan van de ogen om iets beter te kunnen zien of als uiting van verwondering en bewondering, maar ook van de mond om iets te verslinden of als een teken van verbazing. Van kinderen die uit alweer bewondering of sympathie aan of rond een volwassene hangen, zegt men zangen er gespijt. Ze hangen, eraan gespert, Ze hangen er aangesperd of zangen rondgespeid Ze hangen er gesperd. Je zal over een paar weken de kinderen rond Sint-Niklaas hier Dat is hetzelfde. Het WNT citeert aansparren en aansperren, maar wel in lichtelijk gewijzigde vorm. Hij zegt het is gebezigd in toepassing op verscheurende dieren. In de zin van de muil in de richting naar iemand of iets opensperren en dreigen hem te verslinden. Met open per de muil bedreigen. Nu het asses a is minder bloeddostig, het heeft ook de betekenis van niet af of zeker niet loslaten. Een spie, een puntig staafje, een spits uitstekende punt noemen wij een pinne. Een vorm die het WNT als gewestelijk variant typeert voor pin. En het dunne voorwerp is overdrachtelijk toegepast op personen, al is het niet duidelijk hoe die overgang is gebeurd. Feit is dat pinnen wordt gebruikt in toepassing op een gierig iemand, een gierige het woord binnen wordt de onzen trouwens ook gebruikt in de zin van mannelijk lid. De nog algemeen gebruikte uitdrukking veu de binnenkomen voor de binnenkomen, in de zin van zich vertonen voor de dag komen, zou verband houden met gerechtstelling, al is niet duidelijk wat die pinnen daar precies betekent. Nu, het WNT vermoedt dat pin. De dunne lat zou zijn die destijds de balie schoorde, dus ondersteunde. Wie voor dan die lat kwam, die trad dan voor de pin. En bij uitbreiding kwam dus voor de balie te staan en dus voor het gerecht. Wie bij het wisten wiezen, zeggen wij in Assen, miserie speelt en bij geluk een ogenkaart kaart kan kwijtspelen, noemt die kaarten een schoenafscheut een schoon afscheut. De afleiding afscheut komt niet voor in de standaardtaal en de dialectwoordenboeken nemen ze evenmin op. De afleiding heeft te maken met afschieten, dat verwijderen betekent afscheiden, dus er vlug van afraken. Zitten we weer in de taalkring van de sportwereld, bij het opgooien of voor het opgooien van de bal, dus in het voetbal bijvoorbeeld, om uit te maken wie begint en in welke richting men zal spelen, werd hier geroepen bal à en dat bal à is duidelijk een verhaspeling van het Franse bal en l'air, dus de le bal in de lucht zitten we weer in de boerenstiel. Bij het aftrekken van kalveren eh, werden, voordat eh, dus de kalfbak gebruikt werd, of het kalfmachine, een variant daarvan, werden lapjes rond de poten van het ongeboren kalf gedaan ten einde het dier niet te bezeren. En die lapjes werden te onze genoemd, dat hebben we hebben al eens behandeld, maar ook zieltes. Zeeltjes. En die zieltjes euh, waren meestal uit vlas. En dat materiaal gold als veel sterker en veel zachter dan al wat euh, gebruikelijk was als koord. Als iets geen doorgang zal vinden, zegt de assenaar, daar zal veel volkomen naar zien. Daar zal veel volk komen naast zien. Het is duidelijk dat de uitdrukking ironisch wordt gebruikt. Dit wil zeggen dat het tegenovergestelde wordt gezegd, dus veel volk, van hetgeen wat bedoeld wordt, namelijk weinig volk, weinig volk. Van iemand die er flets en slap uitziet, zeggen wij, hij ziet er slun zeit. Hij ziet er sluns uit en dat sluns met een duidelijke gemoeieerde en is een variant van slons dat het WNT alleen in Vlaanderen in gebruik weet. Ook Kiliaan kent slons al naast sluns. Dat is, denk ik, ja, het einde van het overzicht van vorige zondag.